Uit onderzoek blijkt nu dat het voorlopig te gevaarlijk is om de huizen te betreden. De gemeente doet onderzoek naar de oorzaak van de problemen. Zolang die niet bekend is, zijn de huizen verboden terrein. Bewoners mogen nog wel onder begeleiding even naar binnen om bijvoorbeeld wat kleding te pakken. Omdat het koophuizen zijn, zijn de eigenaren zelf verantwoordelijk voor de reparatie van de gevels, zegt de gemeente Schiedam. De Verenigde Staten hebben in het noordwesten van Pakistan negen mensen gedood met onbemande vliegtuigen. Volgens de Pakistanse inlichtingendienst waren militanten het doelwit. Ze zouden deel uitmaken van een groep die aanvallen uitvoert in het buurland Afghanistan. Het is niet duidelijk of de leider van de groep is gedood. Het weer vannacht helder en plaatselijk een mistbank. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Overdag zon bij temperaturen tussen 23 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Colette van der Ven. Welkom terug in de bibliotheek van het Huis van de Maan. Mijn gast van het eerste uur, Freek Staring, Sarink, gezinstherapeut en provocatief therapeut. Hij blijft ook dit tweede uur. En in dit tweede uur zijn we heel erg benieuwd naar uw ervaringen met therapie... Heeft het u of uw gezin er bovenop geholpen of juist dieper de put in? Of voor u geen praatsessies, is, maar wandelen, onkruid wieden, piano spelen? U kunt bellen met 0800 1121 of mailen naar Casaluna, apenstaartje en Twitter ik kan ook, hashtag Casaluna. En aan de telefoon heb ik meneer Van Rest. Goedenacht, meneer Van Rest. Goedenacht. Ja. Ik uh, vertelde het net al. Maar ik leef in mijn 84ste levensjaar. Ik heb rond mijn 40ste heb ik een therapie gevolgd. En die heeft mijn hele leven, uh, voor de rest van mijn leven, totaal veranderd. En wat was de reden dat u in therapie ging? Nou, ik was zwaar maagpatiënt. Mm -hmm. En dat leer je dan later. Uh, ik uh, vat al, al, alles op. Dus niet alleen gewoon eten. En dat kwam, ja, we hadden een ziek, kind, maar goed, dat is dan zijdelings. En dat uiten niet nooit. Hè? Dus ik vat, vat geestelijk ook alles op en dat uiten niet nooit. Mm -hmm. En dat heb ik geleerd door een overdrijvingstherapie. Hé, hey, dat lijkt een beetje op wat Freek doet, of ja. Ja? ja, ongeveer. V en dat, dat gaat zo, dus heel, heel kort gezegd, dat is een, een theorie van Arndt. Dat is een opvolger van Freud. Mm -hmm. En die leert je onderscheiden want het is een klachtenpatroon, hé, maagpatiënt, dat is dan, uh, die heeft allerlei klachten. En die leert je uh, adequate en inadequate klachten te onder onderscheiden. Dus inadequate klachten, dat zijn niet ter zaken doende. Dus ik zou maar zeggen, uh, ja, weet ik veel, uh, u heeft erg lang haar, mm -hmm. dat erger ik me anderwijze spreken dan, hè de erg ik man en dan moet ik het zo overdrijven dat dat haar dat gaat zo groeien want dat is een inadequate klacht een adequate klacht is als u mij beledigd heeft of iets gedaan hebt mm -hmm. He? dat maar inadequaat dus dan moet ik overdrijven en dan verbeeld ik mij dat uw haar gaat groeien gaat groeien en een platweg die flauw nou in de haar dat groeit zo lang dat ze er zelf op stapt en op de bakkers valt mm -hmm. En daar, begin je, daar leer je om te lachen. En, en wat was de naam van de uh, bedenker van dit onderscheid? Uh, uh, uh, ook een psycholoog, uh, Arendt. Dus een opvolger van uh, Freud. Mm -hmm. uh, alleen die uh, deed dat dan op deze manier. Ik kijk even naar Freek of hij deze naam, komt hij jou bekend voor? Is dat een voorloper van de provocatieve therapie? Uh, nou, als voorloper van de provocatieve therapie zou ik het niet willen noemen. Uh, het is wel een zeer bekende naam inderdaad. Het begint tijden van, uh, ja, van de psychoanalyse. Ja. En, uh, maar wat hij beschrijft, hè, wat, uh, wat deze bell ook beschrijft, is hè, dat komt wel voor een deel overeen. Uh, het aardige is het, het doel van veel therapievormen is er ook uh, inderdaad het onderscheid maken wat meneer ook aangeeft. Uh, en een manier is de overdrijving. Door dingen zo overdreven, zo zwart-wit neer te zetten... geef je mensen ook een, een, de kans om een keuze te maken. Om ook naar zichzelf te kijken en te denken... ja, nou ja dat, dat is misschien wat overdreven. Dat, de, hier heb ik niks aan. Ja. Maar ja, Re... andere gedachten weer wel. Meneer Verres zegt net, uh, dan leer je om bepaalde dingen lachen. Dus die, die, die relativeer je. Ja. Um, wat heeft dat bij u voor. Uh, u zegt van dat nou, heeft het mij goed gedaan, die therapie. Wat heeft het voor u veranderd, meneer Van Rest? Nou, ik kan tegenwoordig. Ten eerste leer ik heel goed naar mezelf luisteren. Dus je zegt ook wel, eens, ik zou maar zeggen, er gebeurt iets in de politiek of, of, of uh, je leest iets krant. En daar kun je over opvinden. Maar je zegt, nou, dat is toch belachelijk. Nou, dan lach ik al. Mm -hmm. want, begrijpt u dat, dat, dat soort dingen? Vreek die knikt begrijpend. Want u, en, u, u, u, u zegt dat is belachelijk en dan lach je al. Ja, dus dan, dan erger ik me die man. Ik, ik erger me ook nergens aan. Dat heeft totaal. Je moet dan weer ontergeren ook. Zal ik <laughs> maar zeggen. En u bent er een gelukkiger mens van geworden. Ja, Heel erg gelukkig. Want ik ben nu ongeveer tien jaar geleden, een vrouw is overleden. En, eh, nou, daar heb ik is op een hele mooie manier weggegaan. En daar heb ik heel erg veel vrede mee, want wij hebben natuurlijk veel gepraat. En die zei altijd, als ik er niet meer ben, dan leef ik voort in de hart van de mensen mm -hmm. eh, die van me houden. Nou, en dat doe ik nog steeds. Nou, ik vind dit een heel mooi verhaal. Dank u wel dat u het wilde vertellen. Ja, oh, mag ik nog één ding zeggen? U mag nog een heleboel zeggen. Ik ben zeg bij deze therapeut om te vertellen terechtgekomen omdat ik eh, me, me herinner eh, dat als je ziektes hebt gehad, eh, dat je daar dan ook over kunt praten met anderen of wat ook. Dus dat is, een shamaan heeft dat ook. Mm -hmm. Een shamaan, dat is een, een zogenaamde wonderdokter. Maar die man die heeft zoveel ziektes, die kan wel andere mensen helpen. Mm -hmm. En uh, u bent van uw maagklachten afgeholpen, overigens? Ja, helemaal. Ik heb ze helemaal, he, helemaal niet meer. Nee. Dus. dus, dus uh, ja, want dat zit, vertelde ik al, het zit niet in de maag, maar het zit in je hoofd hier. Precies, en uw hoofd is veranderd en nu daardoor uw maag ook. Ja. Dank u wel nou, dat u dit wilde vertellen. Een uitzending vinden. Ik wens het voor u het goede. Dank u wel, u ook. Goedenavond. En dan is er een mail voor jou, Freek. Geha geachte heer Sarink, Uit uw persoonlijke ervaring zou u kunnen aangeven of het cognitieve vermogen, de intelligentie van een patiënt het lastiger maakt om tot een goede behandeling te komen. Uit eigen ervaring merk ik namelijk dat het erg lastig kan zijn... om een gezonde gespreksverhouding te creëren. Zijn er andere methoden om de dialoog aan te gaan? Hoe gaat u met hoogintelligente patiënten om? Dit lijkt mij dus iemand die zelf werkt. Zij zegt, ja. of, hij, of hij zegt... ik weet dat het uh, erg lastig is, of misschien toch een cliënt... om een gezonde gespreksverhouding te creëren. Wat is jouw reactie? Ja, in eerste instantie dacht ik uh, uh, gespreksverhouding in de therapie of in, in, in de relatie. Of dus nee, in, in, de, in een therapeutische relatie. therapeutische relatie, ja. Uh, Hoe gaat u met hoogintelligente patiënten om? Nou, het, het wat vaak gebeurt uh, bij hoogintelligente mensen... Ik moet overigens zeggen dat ik er uh, nog maar een paar in mijn behandelkamer heb gehad. Dus... Uh, uh, maar ik zeg maar zo, als je, als je ontwikkelt uh, en je bent heel sterk in, in één ding... dan gaat het vaak ten koste van iets anders. Dus als je cognitief hartstikke uh, uh, vooruit loopt... dan gaat het uh, vaak ten koste van emotionele ontwikkeling. Uh, misschien niet eens per se door, doordat er veel energie naar de cognitieve ontwikkeling gaat... maar uh, wat je nog wel ziet is dat kinderen die, die hoogbegaafd zijn vaak miskend worden... Um, uh, of uh, wordt wel onderkend, maar gaan uh, ja, wordt misschien afgezonderd. Het uh, heeft vaak uh, consequenties voor de ontwikkeling in het gezin... Uh, spelen met vriendjes of niet, uh, gemist daarin. Um, dus dat is iets wat, waar ik met hoog, uh, hoogbegaafde mensen meteen wel rekening mee hou. Van. Uh, als het denken hartstikke goed in orde zit, hoe ze dan met voelen. Of in mm -hmm. ieder geval het contact tussen die twee. Uh, het probleem in therapie zit er dan niet zozeer op... kan je op, op niveau spreken... maar lukt het ook om de cliënt uh, ja, bij zijn gevoel te laten komen. En uh, ik denk dat vaak daar een, een, een moeilijkheid zit. En, en is het ook anders om die... Uh, nu heb je het eigenlijk meer over de gezinstherapie, systeemtherapie... is het ook anders om provocatieve therapie... op hoogintelligente uh, cliënten toe te passen dan... Um, ja, heb je daar ook een bepaalde cognitieve vaardigheid voor nodig... om die provocatieve therapie te ondergaan? Ja, maar dan denk ik uh, eerder in dat mensen die zwakbegaafd zijn... die moeten ook de, de ironie en de humor die er in de provocatieve therapie zit... want daar was ik vorige keer nog vergeten te zeggen... dat Vorige keer? Je bent de, de, het eer, ja, maar. Sorry, voor het eerder. Ja, sorry. Het vorige uur. Ja, uh, uh, naast provocatie is die empathie en warmte heel belangrijk. Maar andere, het een derde van, van het hele mengsel is humor. Uh, dus de, er moet veel gelachen worden in een provocatieve sessie. En uh, iemand die wat zwakker begaafd is... Die, dat, dat is soms lastig. Mm -hmm. Dus je hebt vaker, als het gaat om de cognitie... dat dat, dat een, een beperkende factor is. Uh, andersom, iemand die heel hoog begaafd is en, en niet... Uh, kan voelen of kan benoemen wat er gebeurd is onder onderbuik... Die, die zal dat in een provocatieve sessie zal denk ik wel heel ongemakkelijk bij kunnen worden, juist omdat de provocatieve manier uh, in eerste instantie vooral in, ingrijpt op het onderbuikgevoel, op de emotie, het, het gevoel van protest, van ik wil dat er iets aan gebeurt en ik laat me door die provocatieve therapeut geen mooi verhaal aanpraten, ik ga hier iets aan doen. Mm -hmm. En daarna volgt Vaak pas de cognitie. Ja. Um, dus bij een hoogbegaafd iemand dan is dat wel een extra uitdaging: van, wat gebeurt er nou met, met, met die emotie? Wat mm -hmm. gebeurt er met het onderbuikgevoel? Ja. Aan de telefoon Walter Vergeer. Goedenacht. Goedenacht. Ja, ik, ik verhaal u even uit uw mijmeringen, hoor ik. <lacht> uh, in, uh, wat is uw vraag of verhaal? Nou, ik, uh, toevallig zet ik de radio net aan toen ik naar bed wilde gaan... en het ging over dat ik uh, kon reageren op mijn ervaringen met therapeuten. Mm -hmm. en, uh, het is inmiddels uh, in 2000 geweest, dus al lang geleden. Maar uh, uh, wij zijn destijds door, een, uh, door bekenden of vrienden uh, van ons uh, geadviseerd... om naar een relatietherapeut te gaan. Mm -hmm. En dat hebben we gedaan, want het liep niet zo lekker en zo... En uh, daar zijn we naartoe naartoe gegaan. We hebben vijf, zes, zeven sessies gevolgd. En uh, op een bepaald moment uh, onderschep ik heel toevallig een e-mail van deze therapeut naar mijn ex-vrouw dus. Mm -hmm. En daar stond uh, lieve, ik zal geen namen noemen. En nou, ik vond het zo vreemd. Dus ik heb die man meteen opgebeld van schrijf jij lieve in je aanhef naar mijn uh, uh, vrouw. Vond zo vreemd en dat heeft hij in alle kanten ontkend. Hij heeft de avond, dezelfde avond is hij hier gekomen om het allemaal te ontkennen. Maar het, het einde van het verhaal is dat hij wel met haar getrouwd is. Nou hier trekt ja. <laughs> jij je ja. wenkbrauwen erg ja. naar opbreken. Het is echt gebeurd en ik heb, ik heb de, de, nou laten we zeggen dat hè, die man die het net vertelde over zijn maagproblemen. Ik heb daar echt last van gehad. Want het was een dubbele vertrouwensbreuk. Uh, van mijn ex sowieso. Maar ook van de therapeut waar ik mijn hele uh, leven heb uh, verteld. Ja. Yeah. En uh, dat hij uiteindelijk dus uh, een, een relatie met mijn vrouw aangaat. Ja, ik vond dat zo onprofessioneel. En ik... Nou ik, ik, ik, nou, ik heb daar echt heel veel last van gehad. En ik heb ook geprobeerd om hem aan te geven. Want er is een of andere instelling in Amsterdam waar je dat kunt melden. Maar toen bleek hij dus nergens bij aangesloten te zijn. Terwijl hij oh. gewoon op internet relatie en gezinstherapeut is. Dan dus dat was nee, u er voor de derde mogelijk. keer. Dat was, nee. een, dat was nog een derde keer er al een, een, een domper op het geheel. Dat u... Ja, ik kon, dus, ik kon er niets aan doen. Nee. En ik dat, vind ja, wel dat, dat u zich heel bescheiden uitdrukt hoor. Ja, maar het is ook al lang geleden. Ik ben, ik ben wel heel boos geweest, maar ja. ik, ik, ik kan het wel relativeren. En, <clears throat> ja, het is niet leuk geweest, maar ik, ik, was, ik was niet boos op mijn ex in zekere zin, maar wel op deze man. Dat, dat, dat kon gewoon niet. Ik, en, ik, heeft ja. u daar nog een gesprek met hem over gehad na die nee, avond? Nee, ik heb hem nooit meer gezien uh, na de avond, want uh, dat was onmogelijk. U heeft hem ook niet meer geschreven of, of um, uw boosheid laten merken? Te varen. Ik denk, het heeft weinig zin om, om boos te worden. Dus. Uh, ik heb wel met die gedachten rondgelopen, hè. Want ik, ik, ik merkte op een gegeven moment dat. zijn auto bij het huis van mijn. het nieuwe huisje van mijn, uh, mijn ex uh, stond. Wat ik voor haar geregeld had, de En toen dacht ik, ja, het moet toch niet gekker worden. En toen dacht ik, zal ik nou zijn bandenlek steken of zo? Maar ik heb het niet gedaan. En uh, ik, ik voel, ik, daar voel ik me wel sterk over. Maar. Ja, als je erover nadenkt... Ik, ik kan het nu uh, ja, nogmaals relativeren na al die jaren... maar het is wel ontzettend erg, vind ik. Echt ontzettend erg. Ja. En, en, ik ben, en wat ik dus uh, daarbij wil zeggen... is als ik dat verhaal vertel aan, aan andere mensen... dat het uh, wel meer mensen overkomt. <lacht> en dat ik dus niet de enige ben. Dit verbaast je, Freek? Ja. Nou ja, dat, uh, als, als, als meerdere mensen... over Kijk, als, als ik uw verhaal hoorde, denk ik... Uh... Uh, dan, dan uh, voel ik plaatsvervangende schaamte. Maar als, uh, als er meerdere mensen een vergelijkbaar verhaal hebben... dan, uh, dan is het wel een enorme smet natuurlijk op, uh, op de naam relatietherapie. En het is ook tegen de beroepscode, hè? Je, je mag ja. volstrekt geen relatie aangaan met, met je patiënten, cliënten. Nee. Ja. nee. nee. nee. Het is zelfs, denk ik denk, als, als een behandeling is afgerond... Uh, dat uh, stel dat je meteen daarna iets begint, dan, dan, dan heb je ook een probleem. Dat uh, moet je wel kunnen uitleggen. En... Nou, dat heeft hij ook verteld. Uh. Uh, hij zei, uh, het is na de therapie ontstaan. En dan, dan kun je wel zeggen, kijk, uh. ik heb die e-mail on uh, onderschept, toevallig. Uh, dus ik wist dat er al langer wat gaande was. Maar hij heeft het wel geprobeerd om het op uh, zo te draaien... dat het uh, na, de, na de sessies pas ontstaan is. Uh -huh. Kijk, en mijn ex zal daar ook niet goed in zijn geweest natuurlijk. Dat, ja, Maar goed, zij is het in een gevoelige periode. Kwetsbare periode. En ik vind dat hij daar absoluut misbruik van heeft gemaakt. En gaat het nu een beetje goed met u? Tien jaar later twaalf Ja, of 12 en... prima. Ik, ik kan er nu wel om lachen. Maar uh, ik dacht, laten we zeggen... toen ik hoorde dat ik, dat ik mijn verhaal mocht vertellen... vind ik dat het wel belangrijk om dit te vertellen. Want ik, ik kan het wel tegen iedereen vertellen. Maar nu zijn er mensen die luisteren... en er zijn professionele mensen die hier iets mee kunnen. En ook om, laten we zeggen dit voor, voor anderen uh, te behoeden. Maar ik wil toch nog even aan Freek vragen. U zegt, ja, u wilde hem aanklagen, maar dat kon niet... want hij stond nergens geregistreerd. Ja. Maar is het dan niet toch nog uh, mogelijk om hem aan te klagen? Want dan... Ik heb hem aangeklaagd. Het is ook genoteerd bij die instantie. Ik meen in Amsterdam, ja. maar dat weet ik niet meer precies. Ja, en uh, zei: Nou, we willen ja. toch wel graag weten wie het is... en we maken daar wel notitie van. En is hij nog steeds therapeut, voor zover u weet? Ja, volgens mij wel. Hm. Maar hij is wel uh, van Nederland naar Frankrijk verhuisd. Dus uh, ja, ik weet niet of dat ook nog invloed heeft. Of dat, het ook, uh, dat hij daarbij uh, ja, dat hij niet meer actief is in Nederland, dat weet ik niet. Nee. Nou, ik ben in ieder geval heel blij dat u het verhaal wilde vertellen. En ik ben ook heel blij dat het goed met u gaat. Ja hoor. En, uh... Het heeft wel overigens een aantal jaren gekost. Want het was nogmaals, die dubbele vertrouwensbreuk die is zeer pijnlijk. Dat kan ik u wel vertellen. Nou, daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Ja. ja. Dank u wel voor uw verhaal. Graag en, gedaan. En een goede nacht. En een prettige uitzending verder. Dank u wel. En okay. wij gaan luisteren naar een, een dame... wiens sterfdag gisteren gememoreerd werd... en die volstrekt niet in therapie willen. Hm. En daar zingt ze hier over. I I'm fine Just try to make me go to rehab Amy Winehouse, Rehab. Ja, Freek, wij, terwijl we naar de praat, uh, plaat aan het luisteren waren... zei jij: je moet ook oppassen wat de vorige belder vertelde... over de vrouw die er met de therapeut vandoor gaat. Dat als therapeut moet je oppassen dat uh, in mensen die in relatietherapie zijn... niet met jou een coalitie gaan vormen. Dat ze jou inhuren ja. voor iets bepaald. Kun je daar iets over zeggen? No? Ja, nou, In principe doen ze dat sowieso. Ze huren je ervan in, letterlijk. Uh -huh. Maar uh, ja, mensen kunnen bewust of onbewust kunnen ze, uh, een beroep op je doen. Bijvoorbeeld goochel het probleem weg. Hè? Dus uh, dan word je ingehuurd als de goochelaar. Maar een van de iets wat je vaak tegenkomt... is ook de, dat je moet oppassen niet de betere partner te worden als therapeut zijnde. Met al je ervaring en met al je ook, ook je boekenwijsheid, is het natuurlijk heel makkelijk om te roepen hoe het wel zou moeten en wat de partner anders zou kunnen doen. Omdat ik dan zeg: Ja, eigenlijk ja. Een man die mij begrijpt, exact. En ja. dan ja. ja, en hoe voorkom je dat? Want jij probeert wel begrip te tonen, um, misschien op een terrein waar het in die relatie aan ontbreekt. Zeker. Een van de belangrijkste dingen is als, uh, als therapeut... zeker als systeemtherapeut, is dat je invoegt, zoals dat heet. Invoegt in het systeem. En invoegen doe je door, doe je door contact te maken met alle verschillende leden. En uh, ja, op het moment dat je invoegt bij uh, de moeder... Dan, uh, ja, dan, dan word je ook een beetje vriendjes ja dat word je ook daarna uh, even met de man, of met de dochter en met zoon. Hm. Uh, dus, dus dat is, dat is oké. Okay. Je, je moet een beetje ja, je moet die band moet je wel creëren. Uh, maar er kan ja, soms ook letterlijk gewoon gevraagd worden. Ja. Maar Freek, wat vind jij er dan van dat hij, puntje, puntje, puntje? Of laatst kreeg ik, uh, kreeg ik de vraag: van, goh, zou ik dan dit weekend zal ik dan wel of niet naar het feest gaan? En dat is niet aan mij. He, dus wat, wat ik dan doe, is dat ik het relationeel maak. Dus uh, als iemand mij wil inhuren als beter partner, zeg maar wat is nou eigenlijk, welke wens spreekt er nou uit? Mm -hmm. Wat wil je dan aan hem vragen? Ja. Wat vind je dan dat zij moet doen? He, om, om die manier dat te pareren. Ja. Ik ga weer even naar de telefoon, want we hebben daar aan. Als het goed is, Ronald. Goedenavond. Ronald, nee, ook al ja. weer. <laughs> jij denkt ik zit al zo lang te wachten. Maar vertel, wat is jouw verhaal of jouw vraag? Ja, die, is, die is, heeft meer kansen eigenlijk. Ik heel veel ik hoor mezelf terug. Dus. Ja, uh, wij horen jou ook heel slecht. Misschien ik was er al bang voor, u. ik zit in Duitsland. Dus. Ja, nou we gaan het even proberen, maar ik weet niet of het precies gaat lukken. We gaan even... Vertel wat je wil zou vragen of vertellen. En dan gaan wij kijken of we je kunnen verstaan. Of het voldoende te verstaan is. Ja, voldoende te verstaan. Oké. Okay. Uh, ik ben zelf een bordelijnpatiënt. En mm -hmm. uh, uh, ik zit met mijn gezin, eigenlijk met mijn vrouw, in therapie. Ja. Yeah. Uh, ik hoorde het vooral over de provocatieve therapie. Mm -hmm. Nou, weet ik bijna zeker dat als de provocatieve... Provocatieve therapie op mij uit toegepast zou worden. Dat ik daar op eh, ze zacht gezegd van, van zou flippen. Wat zou er met jou gebeuren als je geprovoceerd zou worden op de manier waarop je dat hoorde in het eerste uur? Dat wordt bonje. Dat wordt bonje. Ik kijk even ja, naar ja, Freek. Dat. Borderliner. Misschien kun je even voor de mensen die het begrip niet kennen, uitleggen hoe dat zich bij jou vertaalt. Borderliner zijn. Eh. Uh... Ja, dat is een hele goede. Disculptuur, die inclusiviteit. Uh, uh, moeilijk grenzen kunnen bepalen. Ja. Uh, Zwart weer denken. Oké, okay. nou dat is helder. Ik denk dat nu ook luisteraars wel een beetje een beeld hebben. Frik, Ronald komt bij jou in therapie. Hoe wordt het bonje in de provocatieve therapie? Uh, ja. Uh, de, de, als, als Ronald zegt dat het bonje wordt, dan wordt het bonje. Ja. <laughs> <laughs> He, dus, dat lijkt me duidelijk. Nou, wat een goed punt is, uh, door wat Ronald nu zegt... is de belangrijkste factor in het slaag van een therapie... is of een cliënt erin gelooft dat die therapie bij hem past. Dus als Ronald zeg, zou zeggen van... nou, ik, ik, ik voel iets voor die provocatieve therapie... om wat voor reden dan ook... Uh, en je hebt ook nog een bevlogen provocatieve therapeut dan is dat eigenlijk al een belangrijke factor voor het slagen van een uh, therapie. Dus het feit al dat hij zegt, ik geloof er niet in... Dat dan, dan nou, kan je het ook beter niet proberen. Um, als hij binnen zou komen, ja, het, het is heel lastig. Hoe, de vraag is eerder van hoe presenteert Ronald zich dan? Met wat voor klacht, uh, uh, ook relationeel, hoe komt hij binnen? En daar uh, ja, daar zou, zou ik als provocatieve therapeut op, op reageren, iets mee doen. Uh, en het, kijk, wat, wat, wat wel uh, het idee is achter de provocatie... is dat, dat je mensen in protest brengt. Dat je een bepaalde onrust teweeg brengt. Om vanuit die onrust uh, nieuwe ingangen in gedachten, in, in emoties uh, kunt aanbrengen. Mm -hmm. En uh, als in dit geval Ronald zegt... Van, ja, er zit dus voor mij al heel veel onrust... dan kan het zijn dat, dat je het zo erg versterkt... dat hij zegt, nou, hier heb ik geen trek in... Uh, dus ik ga met jou de, de, de strijd aan of ik vertrek. Het kan ook zijn dat, uh, dat, hij, dat, dat door het versterken van die onrust... Uh, alleen maar het gevoel vergroot wordt... Ja, en ik ben er nu helemaal klaar mee. Ik wil nu echt dat er iets gebeurt. Ronald, kan je je daar iets mee voorstellen? Ja, ja en ja, nee eigenlijk. Het is bij, mijn, uh, bij mij is het heel, heel erg link om, om te provoceren. Mm -hmm. Omdat ik daar uh, vrijwel direct op reageer. Maar je zei ook, je bent nu wel met je gezin in therapie. Uh, ja. En dat is een, een vorm, uh, want Freek is ook systeemtherapeut, ook gezinstherapeut. Maar dat ja. is een vorm die wel bij je past. Uh, nou wij zijn eigenlijk uh, allebei apart individueel uh, in therapie, mm -hmm. het is eigenlijk nog maar, uh, nog maar net opgestart allemaal. Mm -hmm. uh, nou heb ik al veel meer ervaring uh, met therapeuten, met psychologen uh, en mijn ervaring is, ik, ik ben altijd bij GGZ instellingen geweest en uh, het lijkt wel op het niveau van GGZ in, in, in Nederland of dat uh, ja, zwaar onder de maat is. Het, uh, hoe leg je dat uit? Er is heel weinig inlevingsvermogen. Het is meer zo van. Ik zie zo om een brood te verdienen. En het uh, interesseert me vrij weinig. Uh, wat er bij, uh, ja, bij de persoon in kwestie zich afspeelt thuis. Of, of ja, in zijn hoofd. Of weet ik zo wat. Dat is de, de problemen, zeg maar. Ja, en, ik, ja. Ik, je, begint, dus, je bent moeilijk te verstaan. Ik zal dit ja, nog even. Um, maar ik zal dit nog even doorgeven aan Freek, maar ik denk dat we een beetje een eind aan het gesprek moeten maken, want het is, je bent echt nog in Duitsland, zo te horen. Ja, ik ja, zit ja, in Duitsland. Ja, ja. Nog steeds, ja, dat horen we ook een beetje. Maar dankjewel voor je telefoontje en uh, goede reis naar huis, als je tenminste deze kant opkomt. Hé, hey, wij gaan ver uh, weg. Oh, <laughs> nou, goede reis ver weg dan. Ja, dankjewel. Jullie goede uitzending. Dankjewel. dankjewel. Ja, Freek, dat is misschien voor jou moeilijk te beoordelen... of het niveau van de GGZ um, achteruit gaat. Of ik denk dat jij daar in de algemeenheid misschien niet zoveel over kan zeggen. Nee, nee, dat is heel lastig. Dat, en, dat zal, je moet ook gewoon net de, de, de, de, de mazzel of de pech hebben. Dat je, het blijft toch een kwestie van... Uh, het, het, ja, het, het is mensenwerk, klik is heel belangrijk. En... Um, ja, als je, als je net de pech hebt, zoals Kellen Cronen altijd heeft gehad. Uh, uh, ja. Ja, moeilijk om iets over te zeggen. Ja. Nou, ik ga even naar de mail van Joey. Die zegt: Wat verstaat u onder een gezin genezen? Geldt dit vooral voor ja. laag opgeleide ouders? Of is dat een vooroordeel? Wat is eigenlijk het verschil tussen een hoog opgeleide en een laag opgeleid gezin? Zijn de problemen globaal hetzelfde of juist niet? Succes, zegt hij nog. daarbij. <totstuk> Ik vind het wel grappig dat het gezin genezen... Denk ik, ah, dan moet ik wel ik uitkijken dat het niet wordt ingehuurd als geneesheer. Mm -hmm. he, dus dat is er ook zo hij zet het wel tussen aanhalingstekens. Ja, precies. Hij zet het wel. Ja. <laughs> nee, dus dat is, he, kan je ons genezen? Dan denk ik, Nou ja, waar zit de ziekte? Um, nou, ik denk net de vraag ook over het hoogbegaafde. Um, misschien dat er nog een onderscheid is dat bij... Een hoogbegaafde gezin, om het zo maar te zeggen, dat het risico is dat mensen wat meer verliezen in cognities, in praten over. Mm -hmm. uh, dan worden problemen, de kans groter dat problemen wat abstracter worden. Mm -hmm. En dus dan is daar de uitdaging om te zeggen: van oké, okay, maar welk gevoel zit er achter? Ik sprak vorige week een gezinstherapeut. En die zei: toen hadden we het toevallig over het verschil tussen hoogopgelaagde en hoogopgeleide en laagopgeleide cliënten. En toen zei ze... ik vind het veel fijner om met laagopgeleide cliënten te werken. Want die hebben veel minder schaamte. En die zijn veel recht door zee. Veel meer recht door zee ja. en recht voor zijn raap. En daar kan ik mee aan de slag. Ja. Die hoogopgeleide types... die zitten alles te omhullen. En ja. Uh, ja, als het niet voor zichzelf is... dan voor de buurt of voor de school. Voor de... Herken je dat? Ja, beslist. ja, ja Dat is... Ja, het is heel moeilijk. In eerste instantie lijkt het soms prettig, want je kan praten op niveau. Maar ja, je, je wil het is wel gesprekstherapie, maar je wil een stap verder. En dan zie je dat, dat uh, ja, praten over uh, de grootste vermijdingstruc is die er bestaat. Mm -hmm. En inderdaad, mensen die uh, soms net iets lager zitten... Die, ja, die, die zeggen vaak eerlijk wat er op hun hart uh, ligt... En uh, daar zit soms dan ook juist het probleem. Hè? Dus dat die bijvoorbeeld elkaar in de haren vliegen. Dus dan is het aardig om daar uh, uh, ze wat in bij te brengen. En daarin te helpen. Maar het, ja, dat het, het klopt wel. Ja. Ja. En dan de telefoon is Pim. Goeienacht Pim. Hoi, grapje. Het is wel soms ook zo dat iemand die hoger opgeleid is dan zijn therapeut... dat hij niet met die persoon kan levelen. Maar ik heb eigenlijk twee andere dingetjes die ik graag wil zeggen. Ik uh, heb nu dus uh, van Amy Winehouse begrepen... I don't want to go to rehab. Die mm -hmm. gaat het zeker wel doen. Want af en toe dan kan ik wel een glaasje uh, alcohol drinken. Ik heb dat ook al een keer gedaan. Dus... En dus uh, die therapie die heeft voor mij goed, uh, nou ja, goed gewerkt voor een paar jaar. Maar dus twee is... Ik denk dat je gewoon provocatie. Ik ga niet nu doelbewust provoceren ofzo. Maar ik denk dat het. Als je dat gewoon in Nederlands vertaalt. Ja, je gooit de knuppel in het hoenderhok. Eigenlijk op die manier. Ja. Goeie vertaling. Dat is twee. Maar mijn laatste vraag. Maar je kunt op die andere twee vragen misschien ook nog wel wat zeggen. Uh, is er een bepaald algemeen doel. wat er dan gediend wordt met zo'n therapie? Kijk, bij mij is het gewoon heel duidelijk. Ik bedoel, ik drink af en toe een beetje te veel alcohol. En dan ga ik naar zo'n. Uh, Zo'n medicatie of wat ook. Nou, alcohol uit mijn bloed en klaar. Ja, dat en dan is ga je door met drinken? Of... Pardon? En dan ga je door met drinken, of hoe moet ik dat me voorstellen? Want je zegt... Nou voorlopig in ieder geval niet, nee. Want het staat me in de weg. Ik bedoel, als ik nog ooit een therapie voor mezelf mag bedenken, dan is het gewoon uh, mijn drumstelletje en mijn gitaar aan het schaakbordje. Dus. Mm -hmm. Maar dat staat een beetje stil. Maar wat ik dus me afvraag, is er een bepaald algemeen doel wat nagestreefd wordt als wij nou allemaal naar zo'n therapeut gaan? Gaat de wereld er dan beter uitzien? Nou, we beginnen met de eerste vraag. Zullen we gewoon in volgende gaan behandelen? Jouw eerste vraag is van, uh, je, je was in rehab en je gaat terug naar rehab, nou, ehm... Um, uh, nee, eigen verzoek hoor, niet, uh, niet doorgestuurd, dus het is gewoon mijn eigen verzoek. Ja, nou, Freek die heeft gewerkt in de verslavingszorg, dus die kan misschien daar iets over zeggen. Nou, zeg het maar. Ja, ik weet eigenlijk niet wat je vraagt, want volgens mij is het meer de opmerking dat je dat gaat doen. Ja, oké, okay, maar goed, Ik ben, als je zegt van, oké, okay, heb je ervaring met therapeuten, dat heb ik zeker, absoluut. Ja, ja. Nee, en op, ik heb daar helemaal geen slechte ervaring mee. Maar in, in die rehab, dat, dat is geen provocatie in zijn algemeenheid. En, en, nee. jouw tweede opmerking was van... een provocatieve therapie is eigenlijk de knuppel in het hoenderhok. Dat lijkt mij. En daarop zei Freek, ja, dat klopt. ze ja. is de omschrijving. Ja, ja het is het, het, inderdaad waar het om gaat. Het, het, het, het is geen... Uh, het, het is een, een beetje recht voor zijn raap-therapie. En dat betekent soms de knuppel in het hoenderhok gooien. Maar... Uh, wel ge, uh, gemikt in het in hoenzoek gooien. Dus wel daar waar je denkt van hé, hey, daar, daar zit de angst, daar zit het verdriet, daar zit de schaamte of iets dergelijks. En dan, dan mik je die knuppel wel op die plek. Ja, uh, ja. ja je probeert eens uit elkaar te raven. zeg maar. Je probeert een beetje de knikkers uit elkaar te gooien, zeg maar. Zodat ja. je die opnieuw kunt gaan spelen. Ja. En jouw derde vraag was: um, Wat is het doel van therapie? Wordt de wereld een beetje beter als we allemaal in therapie gaan? Ja, dat is misschien wel mijn belangrijkste vraag. Is er een bepaald doel? Is er zeg maar een streven van: Oké, okay, is er een ideaalbeeld wat nagestreefd moet worden? Nou, als je zegt... Dus ik bedoel, moeten we inderdaad allemaal hetzelfde worden? Ja, dat is een vooronderstelling natuurlijk. Dat we als, we, als ik in therapie ga, dat ik dan hetzelfde word als jij als jij in therapie gaat, dat hoeft niet. Misschien Dat ik... denk ik ook niet, nee. Maar ik ga even naar de echte therapeut onder hier, die tegenover mij zit. Ja, als je, moet het? Nou, het? Het moet zeker niet. Ik, ik bedoel, ik, ik, ik heb dit vak gekozen en ik ben blij dat er mensen zijn... die wel het gevoel hebben dat, dat er iets moet veranderen aan, aan, bij ze of aan ze. Uh, moeten? Nee, sterker nog. Uh, Jeffrey Wijnberg heeft een keer een boek geschreven... die juist een lofzang is op, op alle... Het neurotisch gedrag. van Misschien moeten we ook wel vieren... dagen. Oh, ik het dat... specificeren? Gaat het alleen maar om... Want ik heb niet het gevoel dat ik een neurot ben. Of dat ik, ik heb gewoon zeg maar af en toe dat ik een beetje te veel drink. Maar dat is gewoon heel makkelijk te verhelpen. Gewoon drie dagen... Detox. Ja. ja. Dus ja. ja. Nee, precies. Dan is gewoon dat resultaat bereikt. Klaar. Ja. Ja. En dan kan ik daarna kiezen of ik nog wel eens ooit een glaasje alcohol drink... en wat ik voorlopig niet van plan ben om te doen. Want ik ga liever eerst weer drummen en gitaarspelen en schaken. En nou, het nou, klinkt alsof je dat goed uh, geregeld hebt voor jezelf. Eens in je zoveel tijd uh, even de auto naar de uh, garage brengen, een detox... en dan kan je weer verder. Ja, maar voor mij is het toch wel op dit moment zo'n iets van... Uh, nee, maar er gaat ook wel... Ik ben nou 53, ik ben twee keer zo oud als Amy... En ik was niet van plan om mezelf dood te drinken. Dus ik wil wel eventjes een tijdje gewoon op water en sparen. Het lijkt me geen slecht man. Nou, dat lijkt me absoluut de moeite om voor in therapie te gaan. Dus ik denk dat de drie vragen, de drie stellingen aan de orde zijn geweest. Dank je wel, Pim, voor je telefoontje. En uh, ik zou zeggen, ga drummen, kruip achter het schaakboek. Schaakboek, schaakbord. Ja, en... wel, nou, het schaakboek ook, hoor. Dus schaakproblemen oplossen, dat vind ik heel leuk. Nou, ik wens je er heel veel succes mee en dankjewel voor je telefoontje. Dankjewel, collega. En dan is er een mail van Henk Hor. En die schrijft, dag Colette en Freek. Ik ben mijn hele leven al onzeker over allerlei dingen. Mijn uiterlijk, mijn vrienden, hoe ik presteer op mijn werk. Nu durf ik dat sinds een paar jaar te bekennen. Vroeger negeerde ik dat. Ik deed alsof het er niet was. Maar wat moet ik ermee en hoe kom ik ervan af? Is het de moeite waard om ervoor in therapie te gaan? Ik nou, kan het niet zien, maar jij ja. knikt. Nou ja, ja, ja, dat is een belangrijke vraag. Uh, Henk is het, hè? Ja. Ja, de belangrijke vraag. Is het de moeite? En ja, zonder hier nou dat als uh, therapeutisch te beantwoorden... maar wel als therapeut... Uh, dat is wel iets waar ik als, uh, als therapeut altijd op zoek ben. Van waarom zou je nog... Uh, ja, als je, stel dat je al 30 jaar zo in elkaar zit. Ja, heb, je, heb, je, heb je nog wel de, de, de energie en de zin in om, om hier iets aan te doen. Is het niet dat de leidensdruk de doorslag geeft? Ja. Dus als, als je er echt last van hebt, dan heb je waarschijnlijk die energie. En Precies. dan loont het ook. Precies. Ja, en de, nou, dat is, uh, als je het hebt over provocatieve therapie, waar je in het begin heel erg op zit. Van, uh, heb je er wel echt voldoende last van? Want het gebeurt ook dat bijvoorbeeld de vorige beller bij wijze van spreken binnenkomt... Van, nou, ik, ik moet geholpen worden. twee je denkt, nou, volgens mij heb je het best wel goed geregeld voor jezelf. Af en toe een detox, en dan ga je weer drummen. Uh, en het kan best zijn dat iemand dan na één sessie zegt... ja, nou, inderdaad, nou, ben je na één sessie klaar. Mm -hmm. En uh, nou, Henk die, die zit wat meer te twijfelen. Dus het kan best zijn dat er wat langer overheen gaat... om ook een beslissing... In het begin van elke behandeling is ook een beslisproces voor mensen... Van Ja, ik zit u nu. Zit ik hier goed? Wil ik hiermee verder? Uh, want na de intake, ja, dan begint het pas echt. Mm -hmm. Dus dat uh, nou, ja, het klinkt alsof, alsof Henk uh, nog aan het dubben is. Maar dat past geloof ik ook wel een beetje bij uh, zijn, uh, zijn patroon. Maar uh, ja, als je twijfelt, neem gewoon een keer contact op met een uh, hulpverlener in de buurt. En uh, kijk hoe het, uh, hoe het uh, bevalt. Dankjewel. O Saracino, oh Saracino, bello hey. guaglione, oh Saracino, hey. oh Saracino, hey. oh Saracino hey. tutte femmine fanno fan hey. teni i capelli Zieuwira passa, la sigaretta a mocca, la mano in jasacca, e se ne va smargià su per tutta città. Oh Saracino, oh Saracino, bel Oh Saracino, oh Saracino, tutte femmine fa sospira, la faccia bella, nu core buono. Hey. Hey. Si you look at the face of bionda sa the blue eyes are a little bit, and the blue eyes are a little bit. The En u hoorde net Rocco Granata met de hippe Belgische band Boeskemi, als ik het goed uitspreek. En het nummer Osagasino. En aan de telefoon heb ik Boudewijn. Baudewijn. Boudewijn. Goeienacht, goeie nacht bent Boudewijn. Ja. Um, ik heb een vraag, of dat is eigenlijk eerder een opmerking. Um, ik hoorde net dat Freek ook uh, in de verslavingszorg heeft gezeten. Ja. De eerste vraag is: spreek ook ervaringsdeskundige toevallig? Als gebruiker? Uh, dat is een ervaringsdeskundige, <laughs> ja. ja. Uh, nee. nee. Uh, nou ja, ik hoorde op een gegeven moment het verhaal van, van Pim en dan denk ik van goh, ja, ik, ik ben wel een, uh, geen, ja, ik ben een ervaringsdeskundige. Ik ben geen therapeut, maar ik, uh, ik ben wel een ervaringsdeskundige. Ik uh, heb helaas een lange geschiedenis van verslaving achter de rug. En ik, ik hoor Pim zo praten. En ik denk van. Uh, ja, alcohol de eten, ook in jouw geval? Alcohol, drugs, uh, helaas het hele rattenplan. Uh, een, hoop, uh, een hoop kwaad uh, gedaan bij mensen. En daar zouden heel wat therapieën op uh, losgelaten kunnen worden. Uh, maar ik hoor die Pim zo praten: van. Ah, dan pak ik even een paar dagen een detox. En, maar ben je dan. Gen ik, ik, in mijn ogen ben je dan niet genezen. Je bent alleen eventjes weer beter gemaakt. en Je kan weer vrolijk opnieuw beginnen. Uh, uh, ik vroeg me af of Freek... Uh, uh, het programma kende van de Alcoholics Anonymous. Ja? Hoe, hoe ze daar werken. Ja, ja nou, ik, ik, ik, ben, ik ben er nooit geweest. Uh, dus, uh, dus ik weet wat de principes zijn... Maar ja, ik ben niet deskundig op de werkwijze van de AA aan zich. Nee, want dat, dat vind ik nou heel erg jammer. Ik, ik, ik kom zoveel mensen tegen op, op, op meetings die ook zo lang in, in therapieën hebben gelopen. en altijd ja, tegen een muur aanlopen. Omdat ze ja, ten eerste al niet eerlijk geweest zijn. En ik praat ook over mezelf: dat ik nooit eerlijk geweest ben tegen een therapeut. wat ik een verslavingsproblematiek had. Dus ik kreeg eigenlijk alleen maar weer nieuwe medicatie. En als ik wel wat zei over gebruik, dan was het van... nou, dat is toch niet zo goed voor je. En er werd eigenlijk altijd maar omheen gepraat. En er werd nooit iets aan gedaan. Tot ik op een gegeven moment ben ik in Schotland geweest in een kliniek. En daar zitten ook allemaal therapeuten... die ondertussen allemaal ook ervaringsdeskundig waren... Uh, ja, daar word je met je neus op de feiten gedrukt. Ja. Dus uh, ja, weet je, je, kan een, uh, je kan de ene verslaafde, kan de andere verslaafde niet bedonderen. Zo wil ik het eigenlijk. I en je uh. zegt eigenlijk, dat is de beste therapie, van de ene verslaafde aan de andere. En daar kan geen uh, professioneel therapeut tegenop. Ik denk dat daar geen professioneel therapeut tegenop kan. Ik heb, ik, heb, ik heb genoeg therapeuten bedonderd. Maar ik kan uh, mijn, uh, mijn sponsor, die zelf ook een ervaringsdeskundige is. Dat is iemand die langer in het programma zit. Die uh, langer uh, nuchter of clean is. Mm -hmm. ja, daar, daar hoef ik niet tegen te liegen. Want dat, dat, dat ziet hij. door. Herken je dat? Want jij hebt ook gewerkt met verslaafden. Ja. En wat vind je van deze gedachte? Van ja, jij bent te belazeren door een cliënt omdat je. Nou, ja, maar dat wij niet. Ja. Nee, en. Ik denk het misschien is de, de handicap voor, voor hulpverleners en die, zij die, uh, zoals ik uh, zelf, geen verslavingsverleden hebben. Is dat ze misschien uh, nog te veel werken ook vanuit hoop. Waar uh, mensen die echt goed verslaafd zijn of zijn geweest. misschien juist uh, in die tijd ook wel veel hoop verloren hebben. En uh, van daaruit uh, dat gevoel van ja. Ja, waar zou ik nog allemaal voor doen? En, en Wat ik wel veel tegenkom met mensen die proberen van de verslaving af te komen... Eh, ja, voor je het weet heb je weer een tegenslag te pakken. Of het nou in het gebruik zit, of een deurwaarde... of de problemen die lijken veel mensen met verslaving eh, steeds weer in te halen. Ja, dat, dat, dat je daar ook behoorlijk moedeloos van kan worden. Ik denk dat veel hulpverleners... Zeg maar nog heel erg de hoop hebben. En als ze een cliënt vooruit zien gaan. Denk ik van, nou, dat is mooi. En misschien daarin uh, maar, ja, wat langer. Ja, misschien wat cynisch moeten zijn of zo. Maar het grappige is dat. Um, wat Baudouin zegt. Tenminste, als ik het goed luister, Baudouin, Dat jij ja. zegt: ze, Verslaafden kunnen elkaar juist helpen. En um, dus dat betekent dat ze de hoop niet hebben opgegeven. Maar hmm. dat ze misschien dichter de realiteit benaderen. Ja. En um, dat dat een voorwaarde is om. Een stap verder te kunnen zetten. Is dat wat je bedoelt, Boudewijn? Uh, ja, ik, dat, dat is wat ik bedoel. En wat ik, wat ik eigenlijk wil zeggen is: uh, kijk, een verslaafde, als je in actief gebruik zit, heb je alle hoop, moed en vertrouwen opgegeven in alles en iedereen. Ja. Maar kom je op een gegeven moment in, in, in een groep waar gewoon over het dagelijks leven gesproken wordt, en jij, je ziet en je ervaart dat er mensen uh, een week, een maand, een jaar, 17 jaar, 20 jaar, 28 jaar nuchter en clean een leven hebben. Terwijl ze zo aan de grond gezeten hebben. Daar, daar ja. haal je kracht uit. Dus jij krijgt juist hoop van um, lotgenoten... Uh, die een stap verder zijn in het proces dan jij zelf bent. Dat, dat trekt ja. je vooruit. Ja, ja maar ik, ik hou ook hoop van mensen die, uh, die net een dag... Uh, uit de, net, of die net nog een kliniek in moeten gaan en die, die zeggen van joh, ik, ik ga een kliniek in, ik zit nog in gebruik. Maar ze willen er wel wat aan gaan doen. Daar, daar, ja, daar krijg ik kippenvel van. Dat, mm -hmm. ze, dat ze toch de kracht gevonden hebben, dat ze, dat ze eindelijk erkennen dat ze een probleem hebben en dat ze er iets aan willen doen. En uh, is het voor jou belangrijk om die AA-groepen te blijven bezoeken? Ik weet niet hoe lang jij nu clean en, en nuchter bent. Ja, ik een terugval gehad. Ik ben in 2010 in de kliniek gegaan en ik, ik heb een terugval gehad van vier maanden van uh, december tot april. Dus ongeveer mm -hmm. uh, ja, drie maanden nuchter en clean. Mm -hmm. Maar ik, ja, ik, ik, ik, dat was de vraag zo. Ik vroeg, uh, ik, weet, ik zei, ik weet niet hoe lang jij nu nuchter en clean bent, ja. maar uh, heb je dat nodig om naar die groep te blijven gaan? Ja, want ik, uh, ik hou er een hoop erkenning uit. Ja. Absoluut. Nou, dank. Ja, wacht en ik even. Ik ga graag iedereen vragen vragen aanraden, aan en, ja. vooral die, uh, en vooral Pim die belde dat hij lekker naar de detox gaat. En even <laughs> makkelijk, ja, zo makkelijk. Even een de detox pakken, Maar je pakt, je pakt het probleem niet aan. En het probleem, wat ik geleerd heb, ben ik zelf. Dus als ik het middel weghaal, blijft er nog een hele hoop over. Mm -hmm. Freek, wil je iets vragen, geloof ik? Ja, ja en bouw dan dat. Uh, Klopt het dat uh, de eerste keer dat je naar een zelfhulpgroep ging, uh, was dat een grote drempel voor je om dan ten overstaan van anderen je eigen verhaal te moeten gaan vertellen? Dus voordat je er naartoe ging? Uh, nee, want ik, ik, ik, ik was wanhopig. Okay. Ik was echt wanhopig. Ik, uh, ik, ik kon niet meer. Okay. Ik was op. Nee, want dat, dat vraagt me eens dus af ook. Dat ik, ik, ik, voor sommigen geldt dat, dat ze, dat ze ja, dan in, in beslotenheid van één therapeut dat ze dat nog wel willen vertellen. Maar dat het soms lastig is om in een groep anderen te vertellen over wat ze aan het doen zijn. En, en dat het juist soms heel uh, bevrijdend werkt door nou, de herkenning. Maar ook dat je verhaals kan doen aan een grotere groep mensen. En, ja. uh, dus dat vroeg me ja, ik af of vind... dat bij jou speelde. Nou, je krijgt een hoop herkenning en erkenning. En je merkt op dat moment gewoon dat je het niet, niet alleen bent. En dat je het niet meer alleen hoeft te doen. Ja. En dat, dat, levert, dat geeft een hele hoop kracht. Nou, en het is wel iets wat, waarvan ik denk dat het soms nog te weinig wordt uh, ingezet door therapeuten. Uh, al is het alleen maar om de therapie zo maar bij te staan. Ja. Uh, en waarom weet ik niet precies, maar. Uh, ik zou uh, eigenlijk uh, willen zeggen: mensen die naar luisteren en, en, en dit herkennen, en uh, in therapie zitten of therapie willen gaan, uh, vragen altijd naar de mogelijkheid om naar zelfhulpgroepen te gaan. Want dat ja, uh, ik krijg, krijg ik ook wel van uh, anderen terug dat het heel, heel sterk werkt. Dus dat is wel een goed uh, Je kan zo op internet kan je opzoeken: uh, Alcoholics Anonymous, Cocaine Anonymous, Narcotics Anonymous. Ja. Er zijn er zoveel. Ja. Dank je wel, Boudewijn. En ik uh, wens je heel veel succes bij het verder gaan op de weg. Dank je wel. En een hele fijne avond toch? Dank je wel. Roos. Hallo, goede Ja, wat zou jij willen uh, zeggen? Ja, Vragen? ik wilde even aanhaken op het onderwerp uh, over uh, de, de, de intelligente mensen. Hoog de lagen op nee hoe je dan als gesprekspartner, als therapeut, daarin zit. Uh -huh. En ik had het idee dat um, dat het niet helemaal goed begrepen werd. Misschien, ik weet niet hoe de vraag precies bedoeld was, maar volgens mij, wat ik zelf heb meegemaakt, ik heb ook wel mensen gesproken, uh -huh. therapeuten zeg maar, um, maar je gaat er al heen en je weet al zelf ook wel, tenminste, ik ben niet verslaafd of iets geweest, maar je weet zelf ook al wel waar je iets verkeerd doet. Uh -huh. En uh, je gaat er al heen van: Oh, er gaat mij iemand nieuwe spiegel voorhouden. En allemaal dingen worden besproken. En dat weet je allemaal. Maar dan moet je het gaan doen. En ik heb nog niemand meegemaakt die, die dat heeft kunnen Bij jou. Uh, veranderen. En dus ik, ik had het idee dat die vraag over dat gespreksniveau: dat het moeilijke is dat als je gewoon een beetje algemeen ontwikkeld bent. En ik ben absoluut niet hoogbegaafd of lieperslim of iets. Maar dan weet je al zoveel dingen van wat er misschien aan bod zou kunnen komen. Dat je al gewoon eigenlijk je eigen therapeut zou kunnen zijn. Maar je, moet het, maar je kan je eigen leven niet keren. Freek. En wat is dan je vraag? Nou, ik denk dat nou de... mijn vraag is dat gesprekspartner. Dat van, hoe, hoe doe je nou met iemand die gewoon een beetje normaal uh, algemeen ja. ontwikkeld is? Ro uh, ja, Roos komt bij jou in therapie. Ja. En, en ze uh, is verstandig genoeg om te snappen wat ze eigenlijk anders moet doen. Dus wat jij gaat zeggen... Als dat niet provocatief is, dat uh, kan ze ook zelf wel bedenken. Maar ja. het gaat om het veranderen ja. van het gedrag. Ja. Ja. Want het inzicht heeft ze. Nou ja, dat is... Uh, zoals ik werk, of naar provocatief is of iets systemische... Uh, ben ik altijd op zoek naar uh, een stukje verwarring zaaien. Verwarring in... Uh, want eigenlijk wat je al zegt, Roos, is... je hebt het, al, het hele plan al helemaal uitgedokterd voor jezelf... Uh, en zeker als je al één of twee keer bij een therapeut bent geweest... weet je ook van nou, dan nou heb je een inteken, dan gaan ze dit vragen... dan gaan ze daarop reageren. En dus dat, dat kan je inderdaad het plan helemaal uittekenen. Uh, maar voor mensen die ook voor het eerst gaan... die hebben wel met de buurvrouw gepraat, met hun partner, met moeders. Dus die hebben ook wel vaak het verhaal verteld. Uh, en toch lukt het niet om te veranderen. Uh, en ik denk dat therapie uh, een belangrijke rol heeft in uh, ja, de... de, de, de de gedachtenpatronen die je, die je hebt, om die uh, op te schudden. Om, uh, om een mogelijkheid te bieden om via nieuwe invalshoeken te kijken naar je probleem. En ja, zeker iemand die wat hoger opgeleid is... dan is het niet voldoende om alleen maar op dat cognitieve niveau te zitten. Maar Roos, ik weet niet of jij het eerste uur hebt gehoord... en het um, element van de provocatieve therapie... Nee, dat heb, ik, dat heb ik gemist. Nou, volgens mij is dat bij uitstek geschikt voor jou. <laughs> <laughs> Want Daar gaat het dwars ik, ik ben met veel dingen, ik weet niet wat het precies inhoudt... maar ik ben met veel dingen geconfronteerd, hoor. En uh, ook zeker uh, heb ik curveballs en allemaal dat soort dingen gekregen... Maar je gaat toch weer naar huis met al die wijze dingen... en je denkt, ja, ik heb, je komt heel verhelderd misschien ergens uit. Ik, zal, ik, ik, ik moet je helaas... Um, ja, het is twee uur. Je bent de <lacht> laatste bellen. Maar ik zou zeggen, luister even terug naar het eerste half uur... van het eerste uh, uur. En dan kom je misschien tot de gedachte... ik ga naar een provocatief thera therapeut. Oké. Okay. He, he, heel da. veel succes. Goed, oké, okay, dank. Dank je wel, Roos. Da. Dag. Ja, want wij zijn bijna aan het einde van het tweede uur. En ik had je nog gevraagd na ja. te denken over een boek wat je achterlaat. En daar heb je nog een halve minuut voor. Heel goed. Uh, ja, ik, Uiteindelijk ben ik met het boek gekomen. De Hand van Fatima. Van Ildefonso Falcone. Uh, een boek. Uh, het, is, het is een episch uh, verhaal. Het is, speelt zich in, uh, uh, in Andalusia. In de tijd dat daar de mooren uh, uh, en moslims nog uh, uh, voet aan de grond hadden. En uh, ja, een strijd tussen katholieken en, en de moren. En uw één ah. zin, waarom je het één zin... Eén zin. Liefde, uh, strijdlust en uh, doorgaan. Nou, dat lijkt me prachtig voor ons allemaal. Niet alleen voor therapeuten. En u kunt het volgende uur luisteren naar Dit is de Nacht van de EO. Morgen zit ik hier weer. En dan is mijn gast Cher Bakker, redacteur van de Groene Amsterdammer... en... Samensteller van Liberticide en Vrijheid voor wie? Twee boeken over de desastreuze werking van de vrije markt. Ik hoop dat u dan ook weer luistert en ik wens u een hele goede nacht.